Katrien Straatman met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus prijst de aanpak van de burgemeester van Zaanstad... waar gisteren de landelijke intocht van Sinterklaas was. Het is goed geweest dat de burgemeester de fanatieke groepen met elkaar... in gesprek heeft gebracht, zei de minister van Justitie... in het televisieprogramma WNL op zondag. Burgemeester Hamming bracht voor- en tegenstanders van Zwarte Piet... vorige week bijeen om te bespreken hoe er gedemonstreerd kon worden... zonder het kinderfeest te verstoren... Op andere plaatsen in Nederland waren er wel schermutselingen... tussen voor- en tegenstanders en confrontaties met de politie. Daarover zei de minister dat die niet thuishoren in Nederland. Zo'n 90.000 mensen met psychische problemen... staan op wachtlijsten voor hulp, blijkt uit onderzoek... in opdracht van NOS op 3. Een, een lange wachtlijst betekent niet automatisch een lange wachttijd. Dat verschilt per instelling. Uit het onderzoek blijkt ook dat de wachttijd... voor persoonlijkheidsstoornissen en stoornissen in het autisme-spectrum... het langst is, soms wel acht maanden. In de mergelgroeven op de Sint-Pietersberg zijn dertig insectensoorten gevonden... die nog niet in Nederland bekend waren. Twee soorten blijken zelfs helemaal nieuw voor de wetenschap. Ze zijn nooit eerder beschreven. Het gaat om een bocheldansvlieg en een paddenstoelmug. Het zijn onderzoeken van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht... in Vroege Vogels. In de nc groeven werd eeuwenlang mergel afgegraven... maar dat stopte in de zomer. Het is nu een natuurgebied. Het museum wil samen met natuurmonumenten de groeven... enkele jaren blijven monitoren, zodat de resultaten... Te kunnen worden vergeleken met onderzoek uit de jaren 80 en 90. Het weer, zonnig en koud, vanmiddag is het 6 tot 8 graden... waardoor de noordoostenwind het, voelt het vrij guur. Vanavond en vannacht meer bewolking, morgen ook veel wolken... maar soms spreekt de zon even door. Ook morgen staat er een flinke oostelijke wind... en voelt het opnieuw veel kouder aan. Dit was het NOS-journaal. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door wegwerkzaamheden staat er 2 kilometer file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Er zijn twee rijstroken dicht tussen Beverwijk Oost en Uitgeest. Je hebt daar 5 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Antwoord ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Thomas, jij staat uh, op het uh, Raad van Spijn en volgens mij zelfs uh, op de trap. Klopt dat? Thomas? Ja, ja, je zei het al, hè? Al ja, ja, ja, nee, het is een atmosferische storing, he? Die staat is zo druk. Ik had hem al gewaarschuwd. Ja. Maar hij is, hij is, hij is wel heel dicht bij Sinterklaas gekomen. Dat hij wel. is heel dicht bij Sinterklaas. Ja, ja. Waarschijnlijk ook... Uh, ja, ja, ja, daar is hij. Thomas. Ja. Oh. Ga je gang. Nou, uh, ik stond net naast Sinterklaas, maar ik ben even uit de drukte gelopen. Heel verstandig. Want uh, anders uh, kon ik jullie niet horen. Maar ik hoorde ineens dat, ik, uh, dat jullie mee aan het uh, roepen waren. Ja. Dus ik ben even van de trap afgelopen. Ik sta nu bij de oliebollenkraam. Heel verstandig. Dus. Uh, Doe meneer oliebollen groeten. Bij... Ja, dat zou ik doen zo. Vertel, ho hoe ziet het oh, er dan allemaal uit? Aan de lading met uh, pepernoten de oliebollenkraam in. Oh jee. Oh jee. <laughs> oh jee. Scooter gaat gedad. Oh ja. jee. Hey Thomas, Thomas heeft ja. de lokale burgemeester inmiddels Sinterklaas al uh, officieel ontvangen? Ja, ja, die staan nu naast elkaar. Die staan uh, met elkaar uh, te praten. Oké. Okay. En, uh, en uh, gaat alles nu volgens plan? Americo erbij, de Pieter erbij, de hoofdpiet, de, de, de, de noem maar op. Ja, Americo die staat nu voor de HEMA. Zo te zien. Dat... Uh, en uh, uh, hoe heet het? Sinterklaas die staat bovenaan, samen met de Loke burgemeester. En die uh, gaan nu samen met de kinderen liedjes zingen. Geweldig. Kan je, uh, weet je toevallig wat voor liedjes ze zingen? Uh, op dit moment zingen ze Sigins komt de zoomboot. Nou, die hebben we al gehad, hè, want hij is er al. Ja, klopt. Ja. <laughs> Goed, maar er kan geen auto meer door. Hè? Zo, zo druk is het. Ja, ja, het hele plein zit vol. Geweldig. Nou, Amerika nee, heeft nog, het... Ja? Ze hebben nog enigszins geprobeerd om, een, uh, om hem half af te sluiten, zeg maar. Dus dat ze dan nog aan één kant konden rijden, maar dat uh, is hem niet geworden. Daar is het gewoon veel te druk voor. Ja. Ze, oh, ik kom net de Piet met de oliebon naar me toe. Hallo, Piet. Hey. Hallo, Thomas. Hallo. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het uitstekend. Was het een lange reis vanuit Spanje? Het was, uh, maar het is hier zo koud, ik, het is maar goed dat ik drie broeken aan heb, anders had ik het echt heel koud gedaan. Ja, het zijn verwend in Nederland. Ik zie hier uh, nog een Piet staan. Ja, het zitten allemaal met de oliebollen te eten hier. Ook. Is, is het lekker? Heerlijk. Oh, oh kijk, er komt een kindje aan met pepernoten. Dan geef geeft een pepernoten. <laughs> oh, ja, de zak gaat open, zak met pepernoten. betere oliebollen dan die van Harry. Oh, ik hoor net dat er geen betere oliebol is. Oh, nou, oké. Okay. Uh, dat is niks aan gelogen. Daarom willen al die, willen al die pieten natuurlijk naar mee naar Zandvoort, want dan kunnen ze lekker van die oliebollen van Harry Oliebol eten. Ja, en dan komt er nog een piet naar me toe. Hallo, piet. Hallo. Uh, hoe was het uh, voor u de reis hierheen? Zwaar, koud. Ah, het, het is alleen hier koud, hè? In Spanje is het wel, wel warmer, denk ik. Een stuk warmer. En het is hier echt wel flinke, flink afgekoeld, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ik, uh... Maar net bovenaan op het strand was het veel kouder, hè? Ja, dat zeker. Het is hier een stuk warmer. Ik sta hier een beetje uit de wind. Oh, van iets langs. Ze hebben je in dus, uh, de nul peiling. Wat zegt u? Zeg maar je, hoor. Ze hebben je door, hè? Ze hebben je door. Ja, dat denk ik ook, ja. Hij staat nu dat bij denk... de kraam, hè? Daar komt iedereen, heen. Komt iedereen ja. heen. Nou ja, er staan nu vier pieten om me heen, dus ik voel me een beetje bekeken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, nou hadden we van de week hadden we de onderneming van het uh, jaar... en uh, bakkerij Van Vessem uh, is uh, in uh, de afdeling retail uh, de nummer één geworden van uh, dit ja. jaar. Nou zei je inderdaad dat uh, Ameriko uh, voor de HEMA stond. Is hij misschien ook even stiekem bij Van Vessem uh, naar binnen gelopen? Want daar staat de deur altijd open, hè? Ja, ja. Misschien uh, ziet hij wat wortels liggen of zo, maar dat denk ik niet. Maar het zou kunnen. Maar die zullen dan wel van marsepijn zijn, dus uh, dat is niet goed voor uh, Ameriko. Nee, dat is niet goed voor hem. Nee. Nou, dus. ik zou zeggen... Nou ja, te ver, uh, ga verder op, op, op je zoektocht en uh, we komen straks weer bij je terug, uh, Thomas. Ja, zal ik doen. Oké, okay, dankjewel. Hoi, hoi. En veel plezier daar. Ja, dankjewel. Ja, wij gaan hem ook doen hoor. Sigins komt de stoomboot. komt de Thomas die heeft het wel voor elkaar, hè, Albert-Jan? Ja, ze hebben hem in de smiezen, hè? Ja, ze hebben hem in de, in de Ja, Als je bij de oliebollenkraam van Harry gaat staan... <laughs> ja, dan, uh, dan kan je altijd op belangstelling rekenen. En dan weet Pieter ook uh, je te vinden, hè? Ja, uiteraard, uiteraard. Nou, zometeen gaan we weer even schakelen met uh, Thomas. krijgen we het horen van uh, wat er allemaal gebeurt... op dit moment op het uh, Raadhuisplein. We houden het voor je in de gaten... deze speciale editie, de Sinterklaas-uitzending... bij ZFM. Goedemiddag allemaal... Zeg voor het seven, Jayco, beste vriend. Ik heb toch dit jaar wel cadeautjes verdiend. Want wat ik ook doe, ik doe altijd mijn best. Behalve het op opstaan, daaraan heb ik de pest.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 Doodjes, want hij komt al sinds mensen genies Oh, ik kan niet wachten tot het 5 december is Hé hey Gerard, zou jij geen Piet willen zijn? Dan kun je het dak op, lijkt dat je niet fijn Geloof me nou, Tjeiko, dat wil je toch niet? Wat is er nou leuk aan een hysterische Piet? precies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 I'm Het is altijd gezellig als de Sint weer in het land is. En vanmiddag om 12 uur is hij hier aangekomen in Zandvoort. Wij doen er de hele middag verslag geven van tussen 12 en 2. Speciale Sinterklaas uitzending bij ZFM. Allemaal een hele goede middag. En Thomas, ja, die staat in de kou. En die kinderen ook allemaal in de kou. Ik denk dat ze straks blij zijn dat ze naar de Korverhal mogen. Daar ja. zal de verwarming wel aardig opgeschroefd zijn... En dan uh, geweldig uh, genieten van een, uh, een spektakel wat uh, daar plaatsvindt. Ja, klopt. Dus even een uh, korte evenementenagenda. Sinterklaas evenementenagenda. Je zei het al, vanmiddag uh, groot spektakel in de Korverhal. Het is een middag uh, van muziek, dans en spelletjes. En uh, met de Zwarte Pieten dansen, zingen en de Pieten oefeningen doen. En natuurlijk komt Sinterklaas ook langs vanmiddag in de Korverhal. Voor diegenen onder jullie die het niet weten... de Corverhal uh, is gevestigd. Uh, de Corversporthal van kwart voor drie begint dat feest. En dat duurt tot kwart voor vijf. En de zaal is open gegaan om, gaat open om half drie. En uh, nou ja, de kaarten die zijn nou waarschijnlijk allemaal al, uh, al, al vergeven. Dus het wordt een volle bak. Nou... Ja, je moet wel een kaart hebben om uh, binnen te komen. Ja, en ze verwachten dus 300 kinderen al daar. Maar mocht je daar nou vanmiddag niet naartoe gaan... op 24 november, zet het maar vast in je agenda... Op 24 november is het weer een feit, want dan komt Sinterklaas en zijn pieten... zorgen dan weer voor een hoop gezelligheid. En waar is dat dan? In Grand Café XL in Zandvoort. Op 24 november. Om 4 uur middags komt Sinterklaas en zijn pieten naar Grand Café XL... Zoals elk jaar wordt het daar weer een groot feest. Maar dat weten de kinderen in Zandvoort natuurlijk al lang. Dus jongens en meisjes, kom dan lekker dansen en genieten met de Sint en zijn muziekpieten. En dat allemaal op 24 november bij Grand Café XL. Vanaf 4 uur s middags. En voor diegenen die niet weten, Grand Café XL is gevestigd aan het kerkplein nummertje. 8 op 24 november vanaf 4 uur. Dat is volgende week zaterdag. Dat is volgende week zaterdag. Voor degenen die dat vanmiddag dan mogen gemissen van de Korvenhal... kunnen ze volgende week daar naartoe. Hey, gezellig. dankjewel voor deze korte Sinterklaas-evenementagenda. En zo gaan we weer naar Thomas, daar op het Raadhuisplein. zie ik nou? Alles gekregen van die Ja, toch altijd fijn hè, als uh, Sinterklaas en zijn uh, Pieter er weer zijn. Al die leuke cadeautjes die we dan krijgen. Krijg jij ook altijd uh, cadeautjes, Thomas? Of ben je stout geweest? Nee, ik ben heel lief geweest, tegen Sinterklaas. Ja. <lacht> Oké, okay, nee, dan is, het, dan is het goed. Tot dan is het goed. Dan zeg je uh, zo mee in de zak van Sinterklaas hoor. Nee, dat nou, doet hij. Het is wel lekker warm in uh, Spanje dan. <laughs> ja, da da ja dat, is, dat is dan weer het voordeel, inderdaad. Gewoon een lange vakantie eraan vastplakken. <laughs> ja. nee, oh, nee, Thomas, ja, ja, hoe is het daar? Ja. En, um, Nou, hoe gaat het, jongens? Goed, met jou. Nou, ook goed. <laughs> Gaan jullie uh, vanavond je schoen zetten? Altijd. Ja, ik weet het. Uh. Ja, jij ook? Ja. ja. En wat hebben jullie gevraagd voor Sinterklaas? Een PlayStation 4. Een, uh, een gum. Heb je gum nodig voor school? Ja. Oh, ja dat is altijd handig, hè? En uh, wat heb jij voor de Sinterklaas gevraagd? Uh, een Playstation 4 ook. Uh, met een paar spelletjes en een nurse geweren. Ah, oh, dat is ook wat. Altijd... Oh, zie ik oma Piet voorbij rijden op de... Uh, de op de Formule 1-karretje. Formule 1-karretje? Ja. Lijkt een beetje... Uh, Beetje op de auto nee. van Max ja, Verstappen, we, we, we of... Ja, dat is Oh, die jongens zijn ineens weg, want... Uh, is pepernoten natuurlijk, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> en als die Playstation 4 uh, eraan komt, zie je ze helemaal niet meer buiten, natuurlijk. Nee, dat denk ik ook niet. Oh, daar zijn ze weer. Wat had jij gevraagd voor Sinterklaas? Uh, ik ben net al geweest, hoor. Wat zei je ook weer? Uh, Playstation 4, een paar spelletjes en uh, geweren. Oh ja, dat is waar. Eh, uh, nou, Playstation 4... Ja, is wat is, een, wat, wat is er zo speciaal aan het Playstation 4, geloof ik? Er wordt in de studio gevraagd wat er zo speciaal is aan het Playstation 4. Als je een Xbox One hebt, heb je een Xbox One en heb je geen Playstation 4. Hij ken Xbox One en Playstation 4. Dus als er dan iemand bij komt, kan je samen online Fortnite. Hey! Het gaat echt om Fortnite speciaal bij jullie. Voor de oude, oudere luisteraars die we hebben, Fortnite is een spel dat ze helemaal hip onder de jongeren nu. Ja, dat, uh, dat hoor ik. <lacht> <laughs> maar, maar, maar dan moet je wel een maar, Xbox en een Playstation, Playstation, Playstation, Playstation 4 voor hebben. Xbox spelen. Dan heb je tenminste wat te doen in je vrije tijd. Maar dat is met een Xbox One ook toch? Ja, maar Playstation 4 is nieuwer. Oh, Playstation 4 is nieuwer, daarom... Toch logisch, dat nou jongen... ja, dan gaat het weer sneller en beter in, uh, ja... Ja, dat, dat is weer uh, moderner, hè. Heb jij al een Playstation 4? Nee, ik heb een Xbox One. Nou, dan wordt het tijd. Zet het op je lijstje. Zet het op je ja, lijstje. Zou ik ook een... Ja, precies. Zou ik ook een Sinterklaas moeten vragen. Eigenlijk. Ja. Nou, bedoel, dan, dan ben je helemaal hot en cool en vet. Ja. Hé, hey, maar <laughs> jongens, hebben jullie wel een grote schoen dan voor die uh, Playstation 4? Pak ik wel mijn vader schoenen? Ja, kijk, ja. Nou, heel slim. Ja, dat is een hele handige manier. Dat Echt heel slim. En gewoon een heel grote klomp uh, kopen. Een eh? Ja, kan ook. Wat zei je? Ik ga gewoon mout toezetten. zetten. <laughs> ik kan ook, kan ook. Nou, dat is allemaal al heel handige ideeën. Uh. Ja, ze zijn wel creatief. Ze zijn heel creatief. Nou jongens, dank jullie wel. En gaan even bij Sinterklaas kijken. Ja, doei. Nu nou, ga ik even kijken of Sinterklaas is gebleven. Ja. En die zie ik uh, met zijn meid boven de hele uitsteken. Want Ik denk dat hij op zijn paard zit. Dus uh, die gaat zo richting de koor denk ik. Ja, oh. kan je hem niet even van zijn paard afhalen, dat hij eventjes uh, live op de radio komt? Nou uh. uh, ja, het gaat een beetje moeilijk als je op het paard zit, maar... Ja, jij bent, jij, jij bent ook niet een van de grootste. Ahem. <lacht> nou, nou... <lacht> Nee goed, hey, we komen over een plaatje zometeen weer bij weer terug... voor het uitwuiven van Sinterklaas. Ja, is goed. Tot ja. zo. Tot zo, Thomas. Tot zo. Weet je waar Thomas naar verlangt? Naar de centrale verwarming. Ja. Ja, die gaan we nu draaien. Veel de kunst. Ik ben zo bang dat Sinterklaas niet komt. Ik ben zo bang. Dat Sinterklaas niet komt dit jaar Want we hebben thuis geen schoorsteen En dat lijkt me een bezwaar We hebben thuis geen schoorsteen En dat is wel een beetje raar Maar Sint, Sint, Sinterklaas Sinterklaas kapoentje Breng je stapelpakjes, toch maar mee Er staat een schoentje, want er staat een schoen bij de cv. Ik weet niet of de schimmel nog wel komt. Ik weet niet of de schimmel nog wel komt dit jaar. Ons dak is zo gevaarlijk en dat lijkt me een bezwaar, ons dak is zo gevaarlijk en dat is wel een beetje naar. Ik ben zo bang dat Zwarte Piet niet komt dit jaar. Want ik ben al een stout en ja, dat lijkt me een bezwaar. Maar wie er nooit een stout is, die is wel een beetje raar. Veel heeft de kunst, die zingt ook uh, inderdaad over dat uh, schoentje. Inderdaad, het schoentje van uh, Paps wordt dan uh, neergezet, dan past er lekker meer in. Ook een Playstation 4 bijvoorbeeld. Ja, dat was wel een goeie van uh, die jongens uh, die we net hoorden op de radio. Thomas, is uh, Sinterklaas al uh, richting uh, de Korverhal uh, gegaan? Of is hij nog op de Raadhuisplein? Uh, nee, hij, is, uh, hij gaat bijna onderweg naar de Korverhal. Hij is nu uh, bij het einde van de en dan gaat hij de verlengde halterschat in... en dan uh, gaat hij richting de korvrouw samen met Alse Pieten. En dan, uh, dan, uh, dan, dan komen we ook op het punt dat we afscheid van jou gaan nemen, Thomas... want uh, na anderhalf uur in de kou staan... Uh, kan, ja. kan je ook wat, wel wat warmte gebruiken, toch? Ja, zeker. <lacht> Goed, maar uh, alles loopt nu op schema... en uh, Sinterklaas onderweg naar de Korverhal. Ja. En het uh, Draadhuisplein loopt zo Mand leeg, zeker? Ja, want iedereen zit nu uh, achter de uh, stoet aan met Zwarte pieten en uh, Sinterklaas. Oh, is leuk. Ze lopen allemaal inderdaad uh, mee richting uh, de Korverhal. Ja, allemaal en, in een rijtje. En wat is, uh, wat, is, wat, wat is de route, Thomas, die ze uh, op dit moment uh, lopen? Uh, ze gaan nu zeg maar de, door de haltestraat heen. Dan uh, steken ze over de flingde Haltestraat in. Dan uh, verzamelen ze bij de, bij de snackbar, bij Anytime. Even snel een patatje nemen. Ja, dat kan allemaal. En uh, daarna gaan ze naar de Corvorsportal met z'n allen. Oké, okay, jij komt nog even bij ons langs om even op te warmen? Ja, dat ga ik zeker doen. En dan uh, beëindigen we zo uh, de, de live-uitzending van de aankomst van Sinterklaas... En uh, dankzij jou uh, hebben we dat live kunnen verslaan. Even een applausje Rob en ik. Zo is dat. Dankjewel Thomas. Goed Dank gedaan Ja. De verwarming <laughs> staat aan hoor hier in, in de studio. Dus uh, de dat komt helemaal de... goed. We volgen bij jullie toe. Nee je hebt gelijk. Dankjewel Thomas. <laughs> Doei. Doeg. Doeg. Hoi, hoi. Ja, we gaan hem nog een keer draaien. De Bad Bad Leroy Brown Doeg. en dan in de Sinterklaas uitvoering.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 denk denkt heel erg uniek oh ja. En zijn blik die is zo zoel. Ik ben verliefd Nou, volgens mij is uh, Pieter Mario wel blij hiermee, hoor. Nee. Ik weet het wel zeker. Ja, dat klinkt helemaal goed. Ik wist niet dat Pieter ook uh, pizza's kon bakken. Dat, blijkbaar wel is. dat is helemaal goed. Ik ben verliefd, het blijft zo'n leuk plaatje. Nou, het is tijd voor het dier van de maand. Ja, en het kan niet niets niet, niet, niet anders zijn dan Amerigo natuurlijk, hè. Want Amerigo, dat is het paard van Sinterklaas. Heel veel mensen weten niet dat de trouwe schimmel een naam heeft. Amerigo dus. Wat is nu precies een schimmel? Een schimmel wordt ook gewoon geboren als een donker paard. Maar de vacht van een schimmel verandert langzaam in een gevlekte va vacht. Om vervolgens helemaal wit. Of wit met kleine zwarte of bruine plukjes haar daartussen. Des te ouder het paard, des te lichter. Oftewel, des te meer op het, op het op een schimmel gaat lijken. Bijna witte schimmels zijn heel bijzonder. Americo is nou net zo'n bijzonder paard. En trouw, trouw is hij zeker. Het brengt Sinterklaas van dak naar dak... en legt zo vele kilometers af op een avond. Steile of platte daken, het maakt niks uit voor Amerigo. En hij komt namelijk op elk dak. elk dak. De wortels en hooi die onderweg in de schoenen zitten... eet hij met smaak op. Stop dus maar flink wat in je schoen... want hier krijgt Amerigo weer nieuwe energie van. Als Sinterklaas weer thuis is in Spanje... dan staat Amerigo in een heel, heel groot weiland... En slaapt hij natuurlijk in een hele mooie stal. Dat even het dier van de maand, Americo. En terecht, hè, dat Americo het uh, dier van de maand is geworden hier bij uh, ZFM. Dacht ik. Dat dacht ik ook. Ja, en Americo heet Amerika. en ga ik nou paard zonder naam draaien? Dat schiet ook weer niet op, natuurlijk. Nou, daar maar wel we... een leuk plaatje. Paard zonder naam. Zeg, paard van Sinterklaas, wat krijg je nou van hem? Zeg, paard van Sinterklaas, wat krijg jij op 6 december? Een extra zak met haver, een oude speculaas, een broodje met veel jam. Wat krijg je nou van hem, paard van Sinterklaas? Toch steeds de paard en niet met tram of trein Of, of met een vliegtuig of raket, dat zou pas handig zijn dus. Koningen en ridders gekroond en met een zwaard Wonnen elke wedstrijd alleen maar door hun paard. Paard. paard Zeg paard van Sinterklaas, wat krijg je nou van?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 Klim je al die daken op, alleen maar voor de lol. Je schokt, je en klimt, al ben je sniffer ouwe. En doe je dat, mijn lieve paard, omdat we van je houden.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 Nee, niemand die het waardeert. Ik heb een zwarte pietenbrus. Vertel me, wat doe ik verkeerd? Oh ja, piano. Leuk. Met uh, witte en zwarte uh, ah, toetsen. <laughs> ja, lekker.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 Hoewel dit verleden tijd zal zijn. de zwarte pitje blues. De zwarte pitje blues. Don't step on my blues, blue De white de pitje blues. Hoewel <laughs> dit verleden tijd zal zijn. Van de ja. Zwarte blues. En het volgende. Wat een leuk plaatje is het ook, hè? Ja, blijft, eh, ja dat blijft gewoon een hit van die Zwarte Pieterband. Hé, He? hey, we zeggen goeiemiddag, Thomas. Hé, hey, Beter Thomas, de temperatuur jongen. hier, hè, in de studio. Veel beter. Veel beter, dat dacht ik ook. En we hadden hier een schoen voor jou staan. En wat haalde je daar net uit? Oh, een opkikkertje. <laughs> <laughs> een opkikkertje. Nou, die een die op heb je ja. wel even nodig, denk ik. Die heb je wel even nodig, hè? Zo koud vooral mijn handen. Ja, wat dacht je van een handschoen? Ja, die had ik aan. Ook nog? Ook nog. Ja, maar het is, het is, wel, het is wel, wel koud, hè? Maar die pieten hadden je op een gegeven moment op het raadhuisplein goed in de smiezen, hè? Ja, ik zat voor die oliebollenkraam. Kijk, ik recht in de zon. Dat is ook makkelijk. Ik zat voor die oliebollenkraam. Ja. En uh, toen kwam één piet kwam naar me toe. Die stond met zijn oliebolletje eten. Nou, voor ik het wist, stonden ineens vier pieten om me heen. Potverdorie. Ja. ja, ja ze, ze hebben je wel met rust gelaten verder. Ja, verder wel. Verder. Oh, gelukkig maar. Heb ik het overleefd. Wel een paar pepernoten in mijn muts gehad. Maar... <laughs> waren, ze, waren ze weer aan het gooien? Ja, dat uh, vinden ze volgens mij het leukste, die leukst, pieten. Ja, dat dat, dat, dat gooien met die pepernoten dat doen ze elk jaar weer. Ja. Maar uh, op een gegeven moment nog even terug. Over het algemeen is, is het toch wel vlekkeloos verloven. Maar het is toch wel even dat momentje dat Americo even zoek was, hè? Ja, nou, ik zal je nog iets vertellen. Toen, ze dus, uh, toen Sinterklaas van de trap afliep... Ja? toen was Americo samen met een andere Piet even een rondje omlopen... Maar toen was ze te laat terug. Dus toen was Amerika weer weg. Nee, hè? Nee. Toen moest Sinterklaas wachten dat ze paard er was. Jongen, jongen, jongen. Ja. Nou, maar, maar dat duurde al zo lang voordat hij vanaf het strand. Ja, het dat duurde heel lang, ja. Ja, dat ja, duurde elk jaar langer, hè? Ja, want, lijkt wel zo, ja. Maar het lijkt ook alsof, alsof het elk jaar drukker wordt. Nog druk? Ja, ja want, ah, het was nu echt druk, hoor. De hele Badhuisplein stond vol. raadhuisplein stond vol. Kerkplein stond vol. En dat ondanks uh, die kaal van vandaag. Ja. Maar goed, wie, wie, wie, als je kan, dan is het toch mooi dat je ja, daarheen kan. En als je niet kan, dan, dan luister je gewoon naar ZFM. Maar goed, dat, dat was dus twee keer Amerika even zoeken. Ja. De eerste keer op Badhuisplein en toen voor uh, Sinterklaas wegging. Maar ja, zoeken. Of te zoek. laat. Zoek ja, te laat. Ja. Er net Kl klokkijken is ook zo wat. Hè? Ja, dat is ook moeilijk. Maar goed, je, je zei het al, het duurt elk jaar weer wat langer voordat hij van, van het strand ja. uh, naar boven komt. Uh, wat dacht je van een uh, stoeltjeslift? <laughs> een stoeltjeslift. Ja. Ja. Dat, is helemaal, dat is helemaal hot. Dat gaat wel wat sneller, ja. ja. Nou, wie weet. Een goed idee misschien voor volgend jaar. Want ja, dan hoef jij wat minder lang in de kou te staan. Ja. <laughs> en <dan> een rollator? <laughs> dat kan ook nog. <laughs> <ook laughs> maar ik moet zeggen, Sinterklaas, ik neem een mijter voor u af. Ik bedoel, elk jaar is hij er weer. En die jonge luisteren vragen allemaal van die ingewikkelde dingen. Ja, Playstation 4. Ja. Is dat zo'n mooi apparaat? Nou ja, ik heb het niet echt met Playstation, maar dat zei ik net ook al. Ik ja. Heb Xbox. Ja. Maar wat kost zo'n ding? Wil je het echt weten? Ja. Ik denk rond de vier, vijfhonderd euro. Huh? Wat zijn we dan vroeger met, voor met de Met wel met spellen erbij dan, hè? Als je hem los zou kopen is iets van 200 euro. Oh, 200, 200 euro maar. Dan heb je hem, zeg maar, alleen de computer. Nou ja, jij zet hem ook op je verlanglijst, maar of je hem krijgt, is een tweede natuurlijk, hè? Ja, maar ik denk het niet. Want als alle kinderen <laughs> in Nederland een X-Big Box... Maar ja zonder of Playstation. Zo'n vier box heb je niks aan als je die één box niet hebt gehad of zo, hè? Of Wat? begreep ik dat nou weer verkeerd? Je begon allemaal met een, een de, de simpele Xbox? Nee, ja, je hebt zeg maar de Xbox en de Xbox One. En dan heb je een Xbox One X. En dan de Xbox, gewoon normaal Xbox. Het... Oh ja, ja, Je moet iedere keer weer een nieuwe de, hebben. Dan heb je Xbox One, dat is één stapje verder. En dan heb je Xbox One X. Dat ja. is dan nog verder, zeg maar. En dat is met PlayStation ook. Dan heb je PlayStation 1, 2, 3, 4. En dan net de nieuwe is 4 dan. Maar wat is het verschil tussen de PlayStation en? De Xbox. Nou, de Xbox is van Microsoft. Ja. En PlayStation is van Sony. En jij bent van Microsoft? Ja. Nou, ja, ik heb alles van Microsoft, mijn computer. Dus... Behalve? Maar met be... Xbox vind ik ook een voordeel dat ik op mijn computer kan spelen. Dus dan kan ik hem doorlinken als je op je eigen netwerk zit naar mijn computer. Kijk uit wat je zegt, want Sinterklaas luistert mee, hè? Ja, oh ja. Ja, dus. Uh, nou, uh, wie weet dat het uitkomt? Wie weet? Ja, 200 euro hè, voor zo'n ding. En voor... Wij komen nog uit de guldenstijd, uh, Albert Jan. <lacht> dan moet je het maar 2.20371 doen. <lacht> <lacht> en dan krijg je de guldenprijs. Maar daar <lacht> heb je tegenwoordig een mobiel voor. Hè? Ja, gelukkig <lacht> wel. <lacht> Goed, dus nou, mooi. Thomas weer uh, terug uh, op, uh, op je stek. Gelukkig Gewoon Lekker maar. op temperatuur. Lekker warm. lekker warm, geniet ervan in de studio. En wij uh, zijn er nog tot aan uh, twee uur... met deze special van Sinterklaas.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 Jij werkt tenslotte de de maar drie weken per jaar Daar ja, dat denk jij Ik zou het voor geen goud willen missen Want het is een feestje elk jaar Wordt er dus ziets Het gaat snel, hè Albert-Jan. ja, ja. Kleine Thomas wordt groot. Kleine Thomas wordt groot. <laughs> groot. Kleine Thomas is groot. Ja, kijk maar uit. Weet je nog toen hij voor het eerst binnenkwam ja. bij even. Ja, ja, ja. Geweldig. Hoe oud was je toen, Thomas? dat je begon bij ons? Uh, ik denk twaalf. twaalf. Twaalf. Maar ik kreeg laatst een herinnering, volgens mij was dat twee dagen geleden, dat ik toen vijf jaar geleden... Voor het eerst samen met Pascal was dat toen nog. Ja, er zijn nog foto's van. Ja, ja. Toen, toen deed ik voor het eerst Sinterklaas in tocht. En toen heb je de burgemeester geïnterviewd. Ja, toen wel, ja. ja toen zoek ik naast de echte burgemeester. De, de echte, Die ja. was de loco. Die was de gekke. <laughs> ja. Goed. Nee, ik zag trouwens net op de Facebook-site van ZFM... een heel leuk filmpje van de aankomst van Sinterklaas. Dus mocht je er niet bij geweest zijn zo, zojuist... Ja? Ja? dan kan je gewoon even op Facebook kijken... op de ZFM Facebook-site... En er staat een uh, film. Volgens mij is het nog met zo'n uh, zo ding wat in de lucht vliegt. Ding, uh... Een drone. Een drone. Nee, eerst druk als ik geen punten. <laughs> ja, nee, drone. Goed geantwoord. Volgens mij is het daar ook nog pleeg gemaakt. Dus helemaal leuk. Dus gewoon even de ZFM Facebook-site uh, bekijken daarvoor. Of onze app natuurlijk, want ook daar staat hij op. ZFM, de Zandvoort, daar zoek ik gewoon even op. Ja, ja, ja, ja, zijn we lekker aan het praten zo hè, in de studio. Gezellig, het is uh, tijd voor het uh, gedicht. Uiteraard uh, vandaag helemaal in het uh, teken van uh, Sinterklaas. Als hij, uh, als hij het wil doen. Ja, daar komt hij aan. Daar komt hij aan. Het gedicht met Albert Jan. Elk jaar weer in het land. Dan schuift Sinterklaas al zijn zaken aan de kant. Want alle, alle kindertjes in Nederland gaan voor. En daarom. Daarom zingen ze ook allemaal in koor. Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, want, want Sinterklaas is weer naar hier gegaan. Hij slaat geen schoentje over, hij doet het allemaal: met cadeautjes gevuld, rond, vierkant of ovaal. Zie. Zie de maanschijn door de bomen, Sinterklaas is weer gekomen met de stoomboot zijn paard en de pieten. De Sinterklaas tijd is gewoon om te genieten. De kinderen maken hun verlanglijstjes al. Maar je weet nooit, nooit welke doodje komen zal. Elke, elke avond zetten ze hun schoen. En wat, wat zal er Sinterklaas dit jaar weer in doen? En. Op 5 december gezellig met de familie bij elkaar. Al het lekker staat dan al klaar. Iedereen gaat vrolijk zingen en denkt: Denk alleen maar aan mooie dingen. Als je lief bent, geeft de Sintje wat cadeaus. Misschien, misschien wel iets wat jij uit het speelgoedboek uitkoos. En als ze eindelijk, eindelijk alles hebben rondgebracht, dan roept iedereen: Dankjewel tot volgend jaar met een brede glimlach. Speciaal voor De Sint en Zijn Pieten... We zijn vanmiddag om 12 uur uh, aangekomen hier in Stanford. Dit gedicht van de dag op de zondag, deze speciale uitzending. Dankjewel Albert-Jan uh, daarvoor. En ik weet wel wat er uh, bij de kids op, uh, de, op het lijstje staat, hoor. Ja, weet ik... je het ook? Ja, zeg jij het maar. Uh, Playstation 4? Ja, van Microsoft of van... van die andere? Nee, dat zal wel van... Uh, do Doe maar Sony. Doe maar Sony. <lacht>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 Ja, het zit er alweer bijna op, eh, op deze speciale editie. Ja, en Thomas is een beetje opgewarmd, hè, Thomas? Ja, een beetje, eindelijk, hè? eindelijk. En uh, nog een beetje, maar ja, komt maar goed. Je, maar jij gaat met dat grote feest in de korf vooral? Misschien. Oh, misschien? misschien. Nee, oké. Okay. Nou, dat kan, maar het is, het is al volle bak, Volgens ja, mij was het tot negen jaar, Thomas. Oh, oh. Dus ik weet het niet hoe oud ben. Je nu? <laughs> um, net de dan nou, nou Weet je wat? Doe je, neem je die koptelefoon mee voor de show? Ja. En dan lijkt het gewoon dat je van de radio bent. En dan mag je wel een beetje. Oh binnen. ja, precies. Ja, koptelefoon en, op, microfoon uh, met je meenemen. Uh, ja. En dan ondertussen die uh, pakjes in de gooisteen. Go Goorsteen. Goorsteen. Nee, het Goorsteen. Jij, jij bent van deze tijd. Ja, koud hè, want is het koud hè. Koud hè, Ja. ja. Hij, is, hij is nog niet helemaal ondooid. Nee, nog net, net niet. Hé, <laughs> hey, wat gaan we zo meteen doen? Ja, we hebben Even een uurtje eraan vast plakken. Ja, we hebben nog een surprise, hè? Ja, ja. dat is heel ja, leuk. Want uh, voor degenen die nu luisteren, en dan heb ik het met name over de opa's, oma's, papa's en mama's. De mama's en de papa's. De mama's en de papa's. We gaan nog een uurtje door, maar wat gaan we dat uurtje doen dan? Ja, geen idee. Dat zien we zo meteen al. <laughs> Eén ding weet ik wel. Ja, nou, we gaan muziek draaien. Ja, ik bedoel, als je het vertaalt, dan zijn het stoute nummers. Ja, hè? precies. En, en het, meestal is het in het Engels. van die, van die hele aparte plaatjes. Guilty, oh, leuk. guilty Pleasure plaatjes. Zo, zo, ja, zo kan je het noemen. Ah, ja, zo gaan we het doen. Lekker nog een uurtje extra voor de opa's, oma's, papa's en de mama's. Zo is het. De Fysicale grabbelton. Wil je de intocht van Sinterklaas nog een keertje nakijken? Dat kan op onze Facebook-site van ZFM. En dan zie je een mooi filmpje wat gemaakt is van de intocht van Sinterklaas. Hier vandaag op Zandvoort om 12 uur. Dankjewel Thomas voor je bijdrage. Graag gedaan. Trots op die jongen. Zo is het. Het uh... is al weer bijna warm, dus... Wie, zit Wie gaat de koffie halen? Jij of ik? Uh, doe jij maar. Oké, okay, want, ja, want ik moet natuurlijk bij de techniek blijven. Dus, uh... Wij gaan gezellig nog een uurtje door met lekkere, lekkere muziek van alles wat. Zo is het. Wij zeggen dag Sinterklaasje.